2 uur. Het NOS-journaal. Allo, Duivenay de Wit. De abortusboot van Women on Waves wordt tegengehouden bij de haven van Smir in Marokko. Het schip wilde aanmeren om Marokkaanse vrouwen de gelegenheid te geven om abortus te laten plegen. Marokkaanse schepen hebben de haven geblokkeerd. Of het oorlogsschepen zijn, zoals Women on Waves zegt, is niet duidelijk.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 De Nederlandse spoorwegen nemen in november de reisinformatie op stations over van ProRail. De spoorwegen hopen zo te voorkomen dat reizigers inconsistente informatie krijgen. Directeur vervoer Fabrice legt uit. Dat betekent dat er uit uh, verschillende kanalen verschillende informatie uh, is gekomen. En je ziet op je reisplanner andere informatie dan dat je uh, via de omroep uh, op het station hoort. Uh, dat moet uh, beter kunnen. Dat heeft de minister uh, ook gezegd en hij heeft gezegd. Als we dat gaan doen, moet die reisinformatie uit één hand komen. Behalve NS zelf maken ook Connection, Veolia en Arriva gebruik van de reisinformatie. De Nederlandse mededingingsautoriteit gaat akkoord met de overname... op voorwaarde dat de prijs en de kwaliteit hetzelfde blijven. De VVD heeft verontwaardigd gereageerd op het optreden van topcrimineel Willem Holleder... in het tv-programma College Tour volgende week. VVD-Kamerlid Hennis vindt het absurd. Ik heb op Twitter gezegd dat Holleder dreigt te verworden tot een soort cultheld. Als columnist bij Nieuwe Revue. bekende kennen Nederlanders die uitgebreid met om op de foto gaan en nu weer als gast bij een college Tour. En dat stoort mij als woord voor de veiligheid echt enorm. En u zegt er wel bij dat de politiek geen oordeel heeft over tv-uitzendingen. Ook PvdA-Kamerlid Riccour waarschuwt dat Holleder geen knuffelcrimineel moet worden.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 Op Dierendag zullen kinderen die nog geen huisdier hebben er vast om vragen. Marina van der Wal van de Stichting Mama Weet Alles. hoe belangrijk zijn huisdieren in het opgroeien van kinderen? Heel belangrijk. Onverwachte vraag. Ja. Maar uh, met een uh, huisdier kunnen kinderen op een hele goede manier leren... om ergens voor te zorgen, om verantwoordelijkheid uh, te dragen. En huisdieren zijn natuurlijk ook geweldig om, uh, om te knuffelen. Als puber heb ik echt mijn uh, puberteit in de hondenman doorgebracht. Dat is de <lacht> enige die mij begreep, Sprak ook lekker nooit tegen. Heerlijk. Zanger Gerard komt morgen met zijn eerste album. En vandaag zingt hij alvast twee nummers in onze uitzending. Hartelijk welkom, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Wel, wel. We hebben als redactie ontdekt dat jij en burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht... die hier ook is, een overeenkomst hebben. Jullie zijn allebei opgegroeid op een boerenbedrijf. En jullie hebben je allebei ontworsteld aan een uh, christelijke traditie. Is in jouw muziek te horen dat er boerenbloed door je aderen vloeit? Ja, ja absoluut. Ja. Ja, vooral bij deze. Ja, Er zitten heel veel uh, linken naar de natuur in. Uh, de, de teksten gaan erover. Het is juist voor het eerst weer dat ik daar... Uh, Eerlijk gewoon uh, aandacht aan durf te besteden, zeg maar, uh, omdat ik me er niet meer voor schaam. Zeg maar. Oké, okay. Burgemeester Walsen, van harte welkom. Is dat boerenbloed bij u nog zichtbaar in de stad Utrecht? Nou, er zijn weinig boerderijen in de stad. Er is wel veel groen in de stad, daar doen we heel veel aan. Ja. En rond de stad hebben we veel groen. We willen we als stad ook beschermen, want het is heel belangrijk dat dieren in contact komen. Of mensen in contact komen, kinderen met name ook, met dieren. Want sommige kinderen denken soms in de stad dat... Uh, de melk, ja, weet ik veel waar vandaan komt. Maar, maar niet uit de, niet kon, uit de koel. Uit de, supermarkt. Uit de supermarkt. Ja. Ja. Sascha Meijer heeft een boek geschreven. De nieuwe armen en de ondertitel is blijven lachen in tijden van nood. Wat is een nieuwe armen? De nieuwe armen is de 45-plus werkloze... die niet meer aan een baan komt en uh, aan het afgeleiden is uh, in deze maatschappij. En arm is dan echt arm? Uh, arm is wat je als... Uh, uh, HBO'en met een goede baan. Uh, hè, als je flink afgeleidt en veel minder te besteden hebt... dan ben je naar eigen norm arm. Ja. En ik... in het kader van Dierendag uh, moet ik zeggen... dat de katten mij heel veel troost geboden hebben in Kijk, deze tijden. Niet alleen bij kinderen, ook Afgezien bij de worstelijke. Afgezien van dat ze alle drie doodgereden werden. Maar ah, we ja. hebben nu een ja. aanloopkans. Oh. Oh. Wel oh. rust en niet te lasten. Ontwikkelingsorganisatie. Teer heeft een primeur. Het is de eerste Nederlandse hulporganisatie die geld inzamelt voor voedselhulp aan Noord-Korea. Marnix Niemeijer gaat uitleggen wat er komt kijken als je actief wordt in zo'n gesloten land. Gaat u de hulp er zelf naartoe brengen? Nee, ik ga er niet zelf naartoe brengen. Ik hoop wel te gaan kijken op een later moment. Want u bent nooit eerder in het land geweest? Ik ben niet eerder in Noord-Korea geweest. Dichter bij de dag is vandaag Hans Kloos. Zijn gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. En wilt u uw mening kwijt? Reageer dan via Twitter via de hashtag didd. Alijt Wolfsen, u bent burgemeester van Utrecht, welkom. En vorige week op Prinsjesdag stuurde u samen met collega-burgemeesters... van de vier grote steden een brief naar de Volkskrant... om bij het nieuwe kabinet meer vrijheden te bepleiten. Bent u, uh, wordt u beknot door Den Haag? Ja en nee. Um, voor een gedeelte niet, is, is, worden we net zo nu als andere steden. Maar we zeggen, bij je de economie we vlot trekken... heb je behoefte aan krachtige steden en goed opgeleide mensen... En waar we dan in, de dan in de praktijk tegen aanlopen... is wel dat als wij de taken bij krijgen... dat je dat gepaard gaat met heel veel verantwoordingsplicht... naar Den Haag, bureaucratie. Waarvan we zeggen, schaf dat af. En waar we ook door geremd worden vaak... is dat je, als je geld of taken krijgt... dat er, allerlei, dat er schotten omheen staan. Jeugd, jeugdzorg is zoiets. De gemeente krijgt er taken bij. De provincie heeft de taken. Eh, andere overheden hebben allerlei taken. Daarvoor zeggen wij, doe dat allemaal. Combineer dat. Leg dat bij de gemeenten neer... Maar geef ons ook alternatieve manieren om het te kunnen besteden ja. op de meest efficiënte manier. En daar zouden we echt veel meer vrijheid willen. En wat ongebruikelijk is, dat we niet vragen om, om meer geld. geld. Nee, dat <laughs> is inderdaad een punt. Hè. Dat is goed dat, dat u dat weet. Maar even ook, als het gaat om die zeggenschap, u zegt, is het eigenlijk een soort wordt, wordt omgeven met bureaucratie. Ja. Uh, en, en wij moeten heel veel verantwoording afleggen. Nou, is verantwoording afleggen toch ook wel belangrijk? Is ontzettend belangrijk. Sterker nog, ik zou het niet zonder willen. Maar als je als gemeente geld krijgt om te besteden, dan leg je, je verantwoording af aan de gemeenteraad. Uh, en als de gemeenteraad akkoord is, dan moet het voldoende zijn. Natuurlijk, op hoofdlijnen moet je natuurlijk ook aan Den Haag verantwoorden. Wat, ja, je wat, wat moet u dan concreet doen aan verantwoording? Moeten we moeten alle nou, formulieren vrij, invullen. Ja, of? formulieren invullen, vrij gedetailleerd. Melden wat je met het geld hebt gedaan en welke doelen je er ook mee hebt bereikt. Dat doe je aan de gemeenteraad, dat doe je aan, aan Den Haag. En daarvan zeggen we, stop daarmee. Geef daarmee ruimte aan de gemeenten. En geef ook meer taken aan de gemeenten. onderwijs is ook zo'n voorbeeld. We zeggen lokaal hebben we. Onderwijs is ontzettend belangrijk. Hè, dat is een van de motoren van de economie. Uh -huh. Maar het gekke is, wij hebben veel contact met het bedrijfsleven ook. En het bedrijfsleven zegt vaak: Nou, we hebben behoefte aan dat en dat type opgeleide mensen. Als gemeente ga je er helemaal niet over. Alleen over de stenen. Nou, wij willen ook graag ruimte hebben om invloed te kunnen hebben. Op hoe de mensen in de stad uh, worden opgeleid. Ja, en, en wat is dan de grootste frustratie geweest de afgelopen jaren? Waarvan u dacht: ja, hou nou toch eens op in Den Haag, geef ons die ruimte nou zo Nou, keer. eigenlijk een beetje de traagheid, zeg ik in alle eerlijkheid. Oh, ja? Uh, ja, want er waren grote decentralisaties op touwgezet al. bijvoorbeeld de jeugdzorg, om daar toch even op terug te komen. Uh, zo allemaal uh, naar de gemeenten toe gaan, zeker naar de grotere gemeenten of ook naar centrumgemeenten. Nou, dat is helemaal door de val van het kabinet. Ja, dat is natuurlijk een van buitenkomende oorzaak. Ja. Uh, maar ligt het allemaal stil. En dat is eigenlijk doodzonde. Daarmee verspil je toch. Denk, als je in de jaren kijkt nu, als je zou, zeg maar, de afgelopen uh, vier, vijf jaar zou kijken. dan heb je, denk ik, bestuurlijk wel misschien één of twee jaren verloren. om voor, vooruitgang te kunnen Want, want u wilde dat heel graag zelf gaan doen? Ja, we wilden dat heel graag zelf gaan doen. Want de overheid uh, doet het nu niet goed, de landelijke overheid. Veel te, veel te, veel te, veel te uh, versnipperd. Je komt, ik kom veel in gezinnen ook wel. En soms een schrikje ervan. Als je gewoon in een gezin komt waar problematiek is. waar serieuze problemen zijn. Hoeveel hulpverleners over de vloer komen? En die uh, is onder verantwoordelijkheid van de provincie, die onder verantwoordelijkheid van de gemeente, die van de reclassering, die van uh, naar een andere jeugdinstelling. Dat is eigenlijk heel ah. ergerlijk. En daarvan, daarom vinden we die beweging dat bij die gemeenten neer te leggen heel goed. Dat maakt ons werk niet gemakkelijker, maar wel effectiever. Maar belast ons dan niet met allerlei bureaucratie en. en Zet die decentralisatie, zet dat door. Ja, maar decentralisatie, zegt u, dat betekent dus ook dat de gemeenteraad... degene is aan wie je verantwoording aflegt ja. en niet langer Den Haag. Ja, en Den Haag moet wel kunnen volgen, wat ik wel goed vind... Is dat ze natuurlijk moeten kunnen kijken af en toe de meter in zo'n stad steken. van hoe goed zijn de mensen opgeleid? Ja. Wat gebeurt er feitelijk? Hoe zit het met armoede? Hoe zit het met werkgelegenheid? Hoe zit het met opleiding? Tuurlijk. En ook steden onderling met elkaar vergelijken. Ja, en bent u mee. daar dan ook op afrekenbaar? Want dat zullen dus ze dan ook van u vragen. van als het dan niet goed gaat. Ja. Wie, wie moet er dan, wie moet er dan uh, dat nou, op zijn bord krijgen? Primair de gemeenteraad natuurlijk. Hè. Dat, is nu, dat is eigenlijk dat is maar een klein voorbeeld. die wat zelfs door premier Rutte toen nog staatssecretaris uh, doorgevoerd is. Heel goed. Dus de wet uit de oude bijstandswet, de, werk, de bijstandswet noem ik maar even. Dat is allemaal naar gemeenten gedecentraliseerd. Dat loopt eigenlijk heel goed. De gemeenten doen dat beter en goedkoper. En daar is ook de hele verantwoording naar Den Haag is daar grotendeels teruggebracht. En dat werkt in de praktijk heel goed. En daar zien we, daar was ook de reden voor onze brief, zien we heel veel kansen op het, op het openbaar vervoer, wonen, Jeugdzorg, onderwijs... Maar, maar krijg je dan ook niet de, het gevaar dat er in de ene gemeente... veel beter onderwijs is dan in de andere bijvoorbeeld? Uh, kan, maar je houdt natuurlijk altijd de onderwijsinspecties. Mm. Dus inspecties blijven meekijken basisniveau gegarandeerd. Een bepaalde mate van bureaucratie houdt u gewoon. Ja, die inspecties houdt je, maar we kunnen veel gemakkelijker... dan met scholen zaken doen. En nu worden de mensen gewoon in de stad opgeleid geboren voor werkloosheid. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. Opleidingen worden gevolgd door mensen waarvan je weet... Zoals? Wat voor opleidingen? opleiding? Die vinden daar uh, geen werk in. Nou, ik zal er niet concreet voor nee, nemen. Nou, ja, nou maar dat ja. is wel interessant. Want dan zegt u eigenlijk, wij kunnen dat beter dan Den Haag dat doet. Er worden hier mensen opgeleid tot organist, ik noem maar iets. Een beroep wat vermoedelijk dat, dat, niet heel erg in de lift zit. Ja, dat en en dat gaan wij dan verbieden? Ja, dat wordt wel Onderwijs nee, vind. Nee, je moet het niet gaan verbieden. Uh, maar ik vind wel dat je meer zou moeten sturen op scholen. Dus heel veel behoefte uh, in, in bedrijven. MBO-opleidingen op uh, uh, techniek bijvoorbeeld. En de gemeente gaat dan bepalen welke opleidingen er wel komen? Nou, je zou dan kunnen makelen tussen bedrijven. Die zeggen dat type hmm. mensen hebben we nodig. En dan zouden we als gemeente kunnen zeggen in overleg met die scholen. VMBO, MBO. leid dit type mensen ja. op. En, st en stop met een... Of doe andere opleidingen wat minder. Moet niet wat NS heeft verdienen. gedaan, uh, onder andere, dat ah, ja. ze nu eigen, eigen personeel aan het opleiden zijn. Samen met een ROC. Ja, ja. bijvoorbeeld. Dan ze... uh, kun je veel meer maatwerk uh, verrichten. Ja. En dat is ook weer goed voor de stimulans van de economie. Heeft u uit Den Haag al wat gehoord? Uh, ja en nee. We hebben, uh, het is echt voortgekomen in een overleg... wat we hadden als g 4 colleges uh, uh, met de premier. premier G4 zijn de grote vier steden. grote vier steden, ja. ja. Amsterdam, uh -huh. Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Met de premier, die was ontvankelijk voor het pleidooi. Dus dat was ook de reden voor onze brief. En hij zei ook van, nou als we uh, straks weer een nieuw kabinet hebben... wie er ook mag zijn, ja. uh, gaat er dan niet door. Inmiddels is er wel weer contact gelegd ook met de informateurs... om op deze agenda, we gaan ook niet aanvullend weer ja, met nieuwe dingen komen. Nee. Maar dit is een beetje onze agenda ook voor de informateurs. En belt u dan ook bijvoorbeeld met Samsung? Dat is toch uw partijleider? Dat, die staat misschien, dat misschien wat makkelijker om die even te contacten? Dat dat nee, ook mee... ik heb geen persoonlijk contact nog gehad met hem. We hebben wel toevallig afgelopen dinsdagochtend... als g 4 burgemeesters uh, overleg gehad. En gezegd, Den Haag is nu voorzitter van de G4... Uh, dus de collega van Aertsen uh, contacten in Den Haag onderhoudt met, uh, met de informateurs. Ja. Omdat we niet anders gaan we om elkaar heen rollen weer. Nee, dat moet ook niet. Nou wordt er geformeerd. Het lijkt allemaal heel goed te gaan. Tussen Samson ja, en Rutte. Uh, uh, uh, dat zou misschien kunnen betekenen dat u misschien ook nog een telefoontje kan verwachten. Voor een leuke post in dat nieuwe kabinet. Nee, dat lijkt me uitgesloten. Lijkt u uitgesloten? Nee, ik, ik ga keurig mijn termijn in Utrecht uitdienen. Ja, Serieus, maar die duurt maar tot... Tot, uh, moet ik even kijken, tot, tot en met zelfs het hele volgende jaar. Oké, okay, dus maar, is maar dat, is echt, dat gaat u niet in overweging doen? Nee, dat gaat niet in overweging nee, mag Ik mag vind... wel, toch? Ik bedoel, je mag, ja, je mag, je mag wel weg als u ja, wil. He? Ja, maar dus, dat moet je niet doen. Ik vind als je benoemd bent voor een bepaalde termijn... dan maak je dat in beginsel uit, tenzij er een paar weken aankomt. Dat maar volgens... niet een leuk staatssecretariaatschap... of zelfs een ministerschap van justitie of zo? Nee. Nee. Goed. Nou, zo meteen gaan we nog verder praten over de stad Utrecht. We gaan eerst naar muziek. Zanger en muzikant Gerhard speelde de afgelopen jaren in verschillende bands. Scoorde zelfs een hit in Brazilië. Ja. Hoe kan dat nou? Nou, mijn voornaam is daar een voorkomende achternaam, Gerhard met DT. Ja. En um, daar is een DJ gaan zoeken op Gerhard en Music. En dat is mijn Twitter-account. Dus hij hoorde liedjes en was verkocht. <laughs> ja. En ben je en er ook rijk die... van geworden? Wat zei je? Ben je er ook rijk van geworden? Of is ik, dat niet die? Ja, joh, geweest? dat is ook niet mijn streven, maar hij is, uiteindelijk komt hij daar uh, zes keer per dag voorbij. En uh, nu het nieuwe liedje, Settler is die komt ook voorbij daar al. Dus uh, we dat, gaan er volgend jaar naartoe. En dat levert jou niks op? Ja, Buma Stemraam, maar dat krijg ik pas over tachtig jaar of zo. <lacht> yeah. Dus, dus, dus mijn pensioen, zeg maar, ben ik bij de Buma aan het opbouwen. Kijk, ja. en morgen komt je eerste solo allemaal uit. Ja. Sprawlers. is dat ja. spannend? Um, nou, ik moet zeggen, alles wat ik tot nu toe uh, heb gedaan in mijn leven... vond ik spannender dan dat er morgen de cd uitkomt. Waarom doe je het dan? Om, omdat ik het graag wil. Dus, uh, de, en dat vind ik gelijk de winst. Ik wil dit zelf. En ik sta elk, achter elke noot die op de cd te horen is. Daar sta ik persoonlijk achter. En ik daardoor vind ik het minder spannend. Ja. voorheen was het van, oh, ik hoop toch zo dat ze snappen wat ik aan het doen ben. Je bent niet afhankelijk van anderen in dit geval. Je hebt alles zelf gedaan. Ja, ja. nou, niet een deel van de instrumenten wel. Gewoon met band, maar wel met een te gek team. Van, echt van mensen uit mijn eerste cirkel. Ja. En, en dat hoor je ook terug. Het is echt, vanaf februari heb ik het leukste jaar van mijn leven tot nu toe. En dat hoor je ook terug. Oké, okay. nou, laat me horen dan, zou ik zeggen. Je gaat een nummer voor ons zingen over de natuur. De natuur maakt geen fouten. Nee. Die is de titel? Ja, Nature Never Makes No Mistake. Uh, nou, even kort uitleggen is toch leuk, denk ik. Anders, ja, het is voor de context. Uh, als je een bos tulpen op je vensterbank zet... die groeit nog naar het licht toe. Ook al zijn ze niet meer verbonden met de aarde. Uh, als je dan je vensterbank afstoft... en je zet die bos tulpen even weg... en je zet hem daarna omgekeerd terug... dan groeien die tulpen terug naar het licht. En ik zat dan een keer naar te kijken... dat aan het eind van de dag die tulpen weer naar het licht toe waren gegroeid. En zonnebloemen ook. Uh, en toen dacht ik van, wat mooi, van dat de natuur maakt nooit een vergissing een, een vergissing is iets menselijks. Mensen denken na en maken verkeerde keuzes. Maar de natuur weet altijd wat te doen. Okay. Zelfs als ze niet meer geworteld zijn in de aarde. En dat is een metafoor ook voor de liefde. Dat als het van nature goed zit, groeit het altijd terug. Laten en daar horen. gaat het liedje ja. over. Loop even naar je kruk. Pak de gitaar. <klaar> Zet er nog een klemmetje op. Zet de microfoon recht. Zet de microfoon recht. Ik ga zingen. I chose to be inside With love whirling through My heart, my heart and veins I was swaying softly Through the air like a snowflake Nature never made No mistake nature never makes no mistake I walked a million miles to find myself lost It was then I decided I ain't going back, back at any cost Underneath the star-spangled skies I lie awake You know was singing nature never makes no mistakes stay mm. Stone with a stone sharpened by fear and I heard myself scream Why aren't why aren't you here every day since then? Never makes no mistake. Nature never makes no mistake. Nature never makes.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 ja, burgemeester Wolfsen, kent u, de, kent u in Utrecht de categorie de nieuwe armal? Ja, ik, en ook de mensen die in voedselbank uh, naar een voedselbank gaan. Ik was een paar maanden geleden ook op Zuilen. een voedselbank. Op zich een mooie wijk. Er komen 100 volgens mij, als ik op mijn goed herinner, 175 mensen liggen pakketjes klaar met brood, met jam, met gewoon dingen die je voor je dagelijks leven uh, nodig hebt. Mensen komen daar toch met een groot gevoel voor hygiëne. Uh, willen niet gezien worden. Want er is niemand uh, is, is natuurlijk uh, uh, trots op het feit dat hij arm is... of er in de bijstand zit of wat dan ook. En ik zei ook wel eens eens... als je door de stad loopt in Utrecht... zijn allemaal mensen in de uit, en mooie kleren, en jong en fris. En we staan er ons ook wel eens op voor. Camoufleren. Ja, camoufleren. Ja. En dan zie je in zo'n grote stad... is het toch weer anoniemer. En er is echt ook in Utrecht... eerlijk gezegd schrijnende armoede. En ook mensen zoals u net beschrijft... maar ZZP'ers. Ik had het laatst overleg met ZZP'ers. Hebben we zo'n beetje 7.000 van in de stad... Een derde ja, leeft echt op de rand van de armoedegrens. Dus het is echt ook, een, uh, ondanks die mooie kleren en de vrolijke mensen... is er ook sprake van schrijnende armoede in de grote steden. Er komt trouwens. ook uh, nu een extra voedselbank bij in Maars. Ja. Nee. ja en maar de, kunt u daar nu wat aan doen? Zeg maar, ja, Wij proberen daar de... ook in te bemiddelen... dat we bedrijven spullen ter beschikking stellen... Oh. Uh, um, om, die, om, om het eten daar te krijgen. Want het is, het is iets heel dubbels. Er is ook wel eens in de, landen, in de politiek gezegd... voedselbanken moeten weg. Maar je ziet gewoon dat het voorziet in een behoefte. Dus wij moedigen ook bedrijven aan om hun spullen ter beschikking te stellen... voor die voedselbank. Ja, en ja. ja ik, ik wou zeggen dat wij zo verder praten. Want wij gaan Sorry, daar, ja. we gaan even naar het nieuws van half drie. We praten zo verder met u, burgemeester Wolfsen. En we praten ook nog met Marnix Niemeijer... die uh, hulp gaat verlenen in Noord-Korea. Voedselhulp gaan ze daar geven. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Onno duiven -Nederwit. Radio 1, het NOS-journaal.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 Hij kon worden aangehouden na tips via Burgernet. In de nacht van maandag op dinsdag verdwenen 120 putdeksels... 90 in Velp en 30 in een Arnhemse wijk die tegen Velp aan ligt. Marokkaanse schepen hebben de haven van Smeer geblokkeerd... zodat de Nederlandse abortusboot er niet kan aanmeren. De bedoeling was om Marokkaanse vrouwen de gelegenheid te geven... abortussen te laten plegen. Maar aborteren is in Marokko verboden. De Marokkaanse overheid had daarom al aangekondigd... dat de abortusboot zou worden tegengehouden.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 Aan WB Verkeersinformatie, er staat file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Knoopend Hoeverlaken, drie kilometer. Er is daar één rijstrook dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, maar dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier zitten aan tafel burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht, Sascha Meijer, opvoedkundige Marina van der Wal, zanger Gerhard en Marnix Niemeijer van de hulporganisatie Tier, die als eerste in ons land voedselhulp gaat geven aan Noord-Korea. U kunt reageren via Twitter met de hashtag DIDD of ga naar onze website dag.nu. Burgemeester Wolfsen, het zijn woelige tijden voor u. Sinds enkele weken wordt u zwaar beveiligd door persoonsbeveiligen. Ook als u hier komt, heel gedoe is dat. Hoe is dat voor uzelf? Ja, onaangenaam. Dat kunt u van me aannemen. Ja, en uh, deze week vertelt het Openbaar Ministerie... dat die bedreigingen mogelijk komen uit het criminele milieu... uit het milieu van Marokkaanse koffieshophouders. Uh, is er al meer bekend? Of mag u daar niks over zeggen? Nee, er is, nee je mag er niks over zeggen. Maar nee. als je beveiligd wordt, dat is uh, zeer onaangenaam. Daar kan ik er wel over zeggen. Mm -hmm. Het is dus ook gezegd door het OM, wat ik ook wel uh, goed vind... Uh, anders krijg je anders dan wilde speculaties... het komt echt het, het serieuze, criminele milieu... dus daar verklap ik ook geen uh, geheimen mee. Nee. Maar voor de rest praat je daar niet over... omdat het of onderzoeken kan schaden of uh, noem maar op. Maar ja. uh, dat het uh, vervelend is, dus vervelend dat, ik... is dat mag u waarnemen. Ja, ja. Het is niet de eerste keer, hè? u heeft het al eerder meegemaakt. Uh, wat voor invloed heeft dat nou op, op, u, op uw functioneren? Nou, op, op je beslissingen, nul. Je kunt gewoon doen wat je blijft doen. Ik ga ook echt geen besluit anders nemen... Dat is natuurlijk uitgesloten. Uh, maar je bent iets minder vrij. Je kunt niet soepel even vandaag de stad inlopen. Wat een burgemeester het liefste doet nee, natuurlijk. Gewoon wat... de stad in wandelen de stad in fietsen. En dat, je... deed u, dat deed u daarvoor wel gewoon makkelijk. Ja, en ja. daar word je natuurlijk op zich in beperkt. Maar voor de rest van je beslissingen die je inhoudt. is het nul verschil. En je kunt ook echt... Het is ook zeer professioneel. Je kunt ook doen wat je op zich wil doen. Zij het met veel gedoe gepaard gaat. Ja, en met overleg natuurlijk. In het zuiden van het land moest zelfs een burgemeester... een tijdje onderduiken. Hè? De burgemeester van Helmond heeft u ook nog contact met hem gehad Ja, ik ben, door... dat vond ik wel weer aan de ene kant bemoedigend, maar ook wel weer ontluisterend dat de collega's die belden ah, schrik je ervan hoeveel van de collega's het meegemaakt heeft, burgemeesters, maar ook uh, uh, wethouders, met name in de ruimtelijke ordeningssfeer, soms ook zeer ernstige bedreigingen. Hm. Een tijdje geleden in Weert was zelfs het stadhuis in, in de brand wordt gestoken. Nou, als u een jaar geleden dit aan mij had gevraagd had ik gezegd, nou ja, dat is Korea, of uh, welk land gebeurt dat? Maar dat niet, gebeurt ja. dus in Nederland. Ja. Korea niet, hoor. Daar zit de politie erbovenop. Ja, waarschijnlijk. daar <laughs> ja. hier ook trouwens ja. al. Maar ja. dat het is, dat is, Korea, is die vrijmoedigheid om te schelden en om te bedreigen... en om serieus te dreigen. Dat is ook, daar ben ik ook alweer. De ene kant heeft er iets van, nou ja, je bent de enige... maar aan de andere kant schrik je ook wel van de aard en de omvang. Ja. Mag, ik u, mag ik u daar wat over vragen? Ja. Want u zegt, dat het beïnvloedt mijn beslissingen niet... maar u wordt bedreigd vanwege beslissingen of beslissingen die in de toekomst genomen moeten gaan worden. Dat lijkt me dat lijkt me een spagaat om in terecht te komen. Ja, nee, op zich niet. Voor, voor je gewoon je werk. Ik doe echt ik zet geen paraaf anders of geen beslissing wordt anders door de omstandigheden waarin je nu bent. Dat is echt buiten twijfel. Ehm um... Maar je functioneert het wordt op zich wel lastiger. Je bent minder vrij. Maar het beïnvloedt je beslissingen niet. Daar, ja. daar moet je ook heel secuur op zijn. Ja. Ja. Nou, dat dus heeft te maken met die bedreigingen. Net ging het al over die brief waarin u zei... we willen meer autonomie als gemeente. In de pers heeft u het ook niet altijd even makkelijk gehad de afgelopen jaren. Is het nog leuk om burgemeester van Utrecht te zijn? Nou, ik zeg wel het grap. Thuis is, is 50 weken per jaar is hartstikke leuk. En maar twee niet? En twee is het wat minder. En uh, dat gebeurt natuurlijk altijd in ieder leven. Het zal het u en niet anders zijn en in het mei. Dat je dingen doet die, waarvan je achteraf zegt... dat had ik anders moeten doen... Of ik ik had het mooi gevonden als het anders was gelopen. Maar die vijftig andere weken is het zo'n bijzonder... is zo zo'n zo groot voorrecht om dit een tijdje te mogen doen. Of het nou gaat om wat ik net, de gevallen waar we het net over hadden... wat je kunt doen in zo'n stad aan veiligheid en, en noem maar op... Het is ook heel uh, ouderwets gezegd ook heel dankbaar werk. Ja, maar dat... u was hiervoor, was u kamerlid, zeer geïnspecteerd. Ja. Iedereen uh, prees u altijd om uw juridische kennis. U was daarvoor rechter, ook prima. En dan zit u nu in de functie waarin opeens iedereen heel kritisch naar u kijkt. En waar u toch regelmatig de krant opslaat. En dan staat er weer iets naast over u in de krant. Ja, dat hoort erbij. De, ja? uh, in die zin, dat als de weken waarin het goed gaat, daar hoor je wat minder van. Maar de, ja. de, ja, dat de dingen die wat, die wat minder gaan, daar krijgt u heel veel nieuws. Dat is ook interessant nieuws op zich. En ja. dat, dat snap ik ook trouwens. Het is ook wel goed trouwens hoor, om bestuurders kritisch te volgen. als er wat fout gaat, wat beter had gemoeten. Uh, het is ook goed dat daar gewoon publiekelijk, uh, uh, dat je daarop wordt gecont uh, gecontroleerd. Ja, ik heb we... het in de Kamer ook meegemaakt. Ik was justitiewoordvoerder, had dat je af en toe ook wel ze hebben tussen aanhalingstekens reddetjes omdat er weer een TBS er was ontsnapt ja. of wat dan ook en dat hoort er gewoon bij M macht kan niet zonder controle en kan niet zonder nee. af en toe ook heftige maar debatten maar ga, gaat het niet verder dan dat want uh, is het niet voor u de, denk ik wel eens als ik het allemaal zo volg van net iets te veel dat u denkt van well, jij kan ook haast niks meer goed doen en is dat, nou, is dat beeld je, nog te, te kanten ja nou, wat je natuurlijk wel ziet we hebben nu de kwestie Hans en Ton gehad hè, het, het gepeste uit de stad werd weggepest dat is natuurlijk dramatisch uh, en tegelijkertijd doen we Heel veel op dat vlak. En je ziet dan ook wel soms dat mensen een achterdochter worden. Als we, we hebben een hele mooie app geïntroduceerd. We hebben prachtig beleid, de homo-emancipatie. doen we echt, vind ik als stad, heel goed. Daar ben ik ook trots op. Dat dan ook zo'n trits van negatieve dingen... ook weer even door de journalisten erbij opgehaald worden. Ja, dat hoort erbij. Maar aan de andere kant denk ik ook wel weer stiekem. We hadden, uh, wat is vandaag, donderdag? eergisteren gisteren hadden we in Utrecht de opening van het instituut... Uh, voor de rechten van de mensen. Dus een nieuw instituut in Nederland wilden we graag in Utrecht hebben. een dus samenvoeging met het college... Uh, uh, commissie Gelijkbehandeling. Commissie Gelijkbehandeling, ja. En als dan de, de, de VN-commissaris voor de rechten van de mens... Utrecht noemt als voorbeeld... van een stad waar gemiddeld veel wordt gedaan... aan het praktiseren van mensenrechten, mensen erin helpen... Uh, homoseksualiteit, armoede, opvang. Nou, dan zit ik stiekem van binnen ook wel weer te ja, glimmen. Daar, dus kunnen dan... we, daar kunnen we tien zuurstukken overheen dan. Daar kunnen we tien veel meer zuurstukken <laughs> overheen. Als je zo'n mooi compliment krijgt, internationaal. Dus het is een beetje dubbel. Maar ni slecht nieuws wil niemand, ik ook niet. Maar nee. is het u tegengevallen? Nee, op zich niet. Maar dit soort dingen horen er wel bij. Die zijn verneinigd, die horen erbij. Die spelen ook enorm op. En nou, nu zitten we er ook over te praten. Maar praat, overkomt natuurlijk. u meer, denk ik, dan andere burgemeesters van grote steden? Dus heeft u al nooit dat u denkt... Ja, wat, wat, wat is er nou toch aan de hand? Waarom nou alle pijlen op mij? Ja, Alle journalisten wonen in Utrecht bijna. Nee. Nou, wij, en die hebben geen werk. Dus, uh... oh, dat is altijd geen Allemaal ZZP'ers. Ja. Betekent, betekent, betekent het ook dat u... nog weer een nieuwe termijn zou ambiëren als burgemeester? Oh, dat, is, dat weet ik nog niet. Dat is volgend jaar in de orde. Dus ik denk, uh, ik denk dat ik volgend jaar maart, april, mei... zo'n beetje een brief van de commissaris van de koningin uh, krijg. Van, wilt u nog voor een nieuwe termijn? Ja. En tot die tijd denk ik er ook niet echt over, moet ik eerlijk zeggen. Want als je... Toelaat in je gedachten dat je wel of niet door wilt, dan wordt al je aandacht daarop gericht. En dat lijkt me niet goed. En dan kan of je energie weglekken, of je kunt helemaal. Ja. Overmoedig maar worden. dus de gedachte aan dat, u, dat het misschien op zou kunnen houden. dat zou u misschien ook vooruit kunnen helpen? Of zo, werkt het zo niet? Nee, zo werkt het, het bij mij helemaal niet. Nee. Ja. Maar u zei net dat u het heel leuk vond. Ik heb het zeer aan mijn zin. Nou, ja. dan ga je toch door, wat kan. Vijftig weken, uh, weken per jaar vind ik het. Ja, er zijn heel veel functies de... waar je het meer weken per jaar niet naar je zin hebt. Ja, journalist? <laughs> nou ja, <d> <laughs> dat, dat, dat laat ons we... niet over uit. Maar als je het leuk vindt, wil we ja. je ja. toch door? Ja, maar het is, het is ook extreem zwaar. Het is... Uh, het is uh, je moet voorzichtig zijn natuurlijk, met de vergelijking met Kamerlid. Nou, maar het is zeven dagen per week, 24 uur uh, per dag. U, u, werkt, u werkt eigenlijk veel harder, wilt u eigenlijk zeggen, toch? Ja, nou, een beetje. Ja, ja. Ja, maar... Maar, dus, dus het, het, het vreet ook heel veel uh, van je vrije tijd. En er is dus geen burgemeester in Nederland van een grote stad... die twee termijnen volledig uh, volmaakt. Dus je moet gewoon die afweging maken. Ga je voor een nieuwe termijn... dan moet je hem denk ik ook bijna weer volledig vol willen maken. Dus ik denk, om, tijdens kerst, zeg ik even... Onder de kerstboom omdat Het al vier maanden eerder, net was het nog maar heel intern in, ja, in mijn hoofd. Oh, ja, ja, ja. ja. Nou, het is, ik weet het nu niet helemaal thuis. Of hij door wil? Ja. Nee, ik weet het ook nee, niet. niet. Nee, nee, nee. Sasha? Heeft u de nieuwe armen al gesignaleerd in Utrecht verder? Zeg maar ja. in, de, in de gemeente. Wat, wat gaan jullie daaraan doen? Nou, als of, wat, hoe ervaren jullie het? Een, want ik kom als nieuwe arme zeg maar nog een aantal hiaten tegen. Zoals? Over waar je terecht kan. Zoals? Um, nou, uh, bijvoorbeeld... Oh, er komt nu een hele waslijst. Nee nee nee, nee, nee, nee, het is geen waslijst. Nee, wat je ziet is zeg maar... Um, je moet eerst helemaal afdalen tot de schuldsanering of de bijstand... Ja. voordat je hulp krijgt. En er is een gat tussen waar eigenlijk heel veel mensen in zitten... dat terwijl als ze hier hulp krijgen... dan worden ze verder omhoog geholpen... Ja. terwijl ze eerst nu verder naar beneden moeten. Ja, een van de punten die aansluiten bij de eerdere discussie die we hadden... Hè, wij kennen de mensen in de stad over het algemeen vrij goed... Maar het wordt ons lang niet altijd mogelijk gemaakt om dat een goede hulp te bieden. Dus ook op dat vlak zeggen we, vergelijkbaar met die wet uh, werk en bijstand, geeft die gemeente meer ruimte. We hebben ook eigen uh, regelingen uh, die het mogelijk maken voor mensen om extra uitkeringen te krijgen bovenop je basisuitkering. Uh -huh. Het beste is altijd natuurlijk nog werken. Hè? Dus probeer meer te maken tussen werk en, en opleidingen. Maar probeer ook uh, te voorkomen via schuldsanering. We hebben in de, in de stad denk ik, iets van 3.000 nou, mensen die in de schuldsanering zitten. Okay. Nou, daar kun je ook veel meer nog aan doen om ze daar goed uit te krijgen. Maar als je nog goede tips hebt voor mij, want ook daar doen we als stad, vind ik... Dan spreek ik je met elkaar af, zou trof... ik ja. Spreek ik ja, met elkaar Met af. dit progressieve college het. wat we ja. hebben, we hebben heel veel... Ze kost 30 euro per uur om een appartement te <laughs> oh, nou, nou, nou, nou, dat, dat kan, meer, kan meer, dat kan meer. dat is een tarief hoor. zeer verantwoord, dat Gerard ja. gaat weer zingen. Gerard, ik las ergens dat Dries Roelvink jouw grote voorbeeld is. Dat was niet heel erg te horen net, vond ik. Nee? Nee, oh. dat klopt toch anders. Wie, wie, wie heeft jou, uh, volgens mij word ik hier voor de gek houden. Nee, ja, ik vind, Dries Roelvink is heel erg zichzelf, volgens mij. En dat vind ik tof. En ik probeer ook zoveel mogelijk gewoon mezelf te zijn. En daar zit de overeenkomst? Um, nou, de tot zwembroek. op zekere hoogte wel, ja. Ik heb ook een gele zwembroek, absoluut. <lacht> ja, ja. ja. Ook een zonneband? Ik zal dat nu niet laten zien. Nee, doe maar weet. niet. Dank je wel. Wat ik net al zei, ik heb geprobeerd met de nieuwe cd... Uh, um, die we dan morgen presenteren in uh, Alkmaar... zoveel mogelijk geprobeerd mezelf te zijn. Ja. En ik kwam er ook achter dat ik eigenlijk een soort twee mensen ben. Want als muzikant werk ik iets van 20 uur per dag. Ik ben overdag een ander soort mens dan s nachts. Overdag ben je heel veel aan het mailen en achter je optredens aan en noem maar op. En s'avonds kun je daarover nadenken, ben je onderweg. Uh, de mensen zien er ook anders uit bij de benzinestations. Ze uh, zich anders in de nacht. En daar gaat uh, de tweede cd over. Er komen eigenlijk twee uit. In februari komt deel twee, die heet Crawlers. Okay. En dat zijn alle liedjes die ik na 12 uur s'nachts heb geschreven. En dat wordt een hele andere cd. We gaan ja. luisteren naar het nummer van je nieuwe plaat en het heet Dick Out Your Soul. Ja. De gitaar wordt weer gepakt, zoals u hoort. Zonder klemmetje dit keer stuck in the same rhythm every day in day out Need to break the chain, want to scream and shout Working class hero the one in the shade both share the same distance they die and then fade Why don't you I and then fade. van Gerdert. Marnix Niemeijer, u bent directeur van de hulporganisatie TEER in Nederland... en uw organisatie gaat geschiedenis schrijven... om als eerste organisatie vanuit Nederland hulp te verlenen in Noord-Korea. Klopt dat u de eerste bent? Nou, we hebben het niet, uh, niet uitgezocht. Uh, dus zeker weten doe ik het niet. Nee. Dat is voor ons ook niet belangrijk Maar het eigenlijk. lijkt er wel op. Het lijkt er wel op. Ja. Hoe groot is de nood in Noord-Korea? Nou, die is erg groot, denk ik. Uh, ik denk dat ook iedereen in Nederland er wel beelden bij heeft... Aan de ene kant heb je een, zou je kunnen zeggen, een, een structurele nood. Als het gaat om, uh, om voedsel. Uh, het land uh, brengt te weinig op. En daarnaast zie je in de afgelopen paar jaar uh, uh, ook nog weer dat er een aantal natuurverschijnselen zijn geweest. Droogtes, kou, uh, een aantal overstromingen. Waardoor er ook nog weer in bepaalde gebieden van het land uh, nog weer een soort... Uh, nooit bovenop is gekomen. Ja. Onze verslaggever Richard Groeneboom sprak vorig jaar met een aantal gevluchte Noord-Koreanen over de voedseltekorten in het land. Laten we even luisteren naar wat zij te zeggen hadden. Nee, nee, Mijn moeder moest alleen voor het gezin zorgen. Ze werd ziek. En toch moest ze werken om brood op tafel te krijgen. En dat hield in een bordje rijstpap per dag daarnaast aten we boomwortels om toch wat in de maag te krijgen daar kreeg ik een heel opgezwollen gezicht van en ik verzwakte heel sterk ja, een noodsituatie, maar niks niet mee. Wat, wat gaat u doen als organisatie? we gaan eigenlijk twee dingen doen uh, en dat doen we in samenwerking met een, uh, met een organisatie van Denemarken uh, die, ook, die, die toegang heeft we gaan aan de ene kant uh, voedselhulp geven en dan in het bijzonder aan, uh, aan kwetsbare kinderen. Dan gaat het om, uh, om voedselsupplementen. Uh, dus, uh, mineralen, vitamine, uh, proteïne. Uh, en aan de andere kant zitten we in een uh, provincie... of zullen we hulp geven in een provincie... waar in augustus een overstroming is geweest. En waar 200.000 mensen uh, uh, geen, uh, geen huis meer hebben. Nee. Nou is Noord-Korea een ontzettend gesloten land, weten we allemaal. Hoe... Kunt u daar naar binnen? En wat voor voorwaarden worden er gesteld om, voor uw hulp? Mag ja. u zomaar doen wat u wil doen? Ik kan me voor, niet voorstellen dat, nee. dat dat zo is. Nee, nee. dat mag trouwens in, in heel weinig landen, oh. hoor. denk ik. Ook in Nederland mag je, wat dat er gaat, een heleboel dingen denk ik niet doen. Kijk even naar de burgemeester. <laughs> maar uh, nou, dat, is een dat, dat is een goed punt. Want, uh, laten we zeggen, ook binnen het tier, op het moment dat dit uh, op tafel komt te liggen... dan is de eerste vraag toch van, wil je dit? Ja. Misschien is dat heel gek, want wij zijn een, een humanitaire organisatie. Dus overal waar nood is... Dan zeg je eigenlijk in principe van, daar zouden wij willen werken. En ik denk dat iedereen weet dat er een grote nood is in Noord-Korea. En toch zijn er maar heel weinig eh, organisaties die daar werkzaam zijn. Nou, waar, zit uw waar zat de aarzeling dan in? Nou, die aarzeling zat, zat enerzijds dus in, uh, in gewoon het beeld van Noord-Korea. Kun je daar inderdaad uh, werken? Uh, kun je daar doen wat je, wat je zou willen doen? Uh, en hoe dan? Uh, en het tweede uh, merk je toch ook dat speelt in ieder geval menig gesprekken. TIR uh, is een christelijke organisatie. Je weet ook dat in Noord-Korea, uh, uh, in ieder geval christelijke kerken, uh, zwaar onderdrukt worden. Dus je hebt ook even zo'n gesprekspunt van. Hey, hoe, hoe kijken wij daar tegenaan? Nou, je zou, dat is een ja, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, je wordt gebruikt eigenlijk om dat regime in stand te houden door de nood uit te lenigen. Als de nood maar erg genoeg wordt, dan, dan valt het regime. Ja, dat is heel erg om te ja. zeggen, maar dan valt het regime misschien op een gegeven moment. Ja, dat is altijd een dilemma. In situaties uh, waarin uh, inderdaad de politieke omgeving, context, verkeerd is. Hè? En er zijn meer landen op de wereld, uh, nu en vroeger, waar dat dilemma gold, uh, of geldt. En dat is natuurlijk een dilemma. Aan de andere kant hebben wij gezegd, wij zijn een humanitaire organisatie. Als wij kunnen werken op de wijze zoals we uh, uh, willen werken... Hè, volgens onze standaards, uh, dan gaat toch de human humanitaire nood gaat eerst. Ja. Want wat kan dat? Kunt u daar goed werken? Nou, hoe, de, hoe onze collega-organisatie daar werkt is uh, het volgende. Die zijn nu, uh, die zijn een jaar bezig. En misschien is het wel leuk om nog even verder terug te gaan in de tijd. Die zijn eigenlijk uh, in contact gekomen... Uh, met een uh, ambassadeur van Noord-Korea in, uh, in Zweden, in Stockholm via een uh, Finse organisatie, uh, gek genoeg ook een christelijke organisatie... Mm -hmm. geworteld in de Pinkstergemeentes. Je zou niet meteen denken, Pinkstergemeentes. En dan he, werken met de, de overheid van Noord-Korea. Mm -hmm. En die werkte al tien jaar. Uh, en die deden ook heel veel aan voedselhulp en aan, uh, ook aan, uh, aan gezondheidszorg. En dat mag kennelijk, van, de, van het regime daar? Dat mag, dat, dat willen ze. En tegelijkertijd uh, moet je natuurlijk werken op een manier zoals zij, uh, zoals zij dat willen. En tegelijkertijd hebben wij een manier waarvan we zeggen... maar een aantal dingen vinden wij essentieel... Uh, en dat heeft met name te maken met de monitoring, dat, dat willen wij wel goed kunnen doen. Ja, dat en het wel, de mensen terechtkomen die het nodig hebben. Ja, dus wij moeten kunnen checken uh, dat het eraan komt. Wij moeten ook, uh, en dat is een uh, manier van monitoring wat, wat aansluit bij hoe de UN het doet. Je kunt zich voorstellen dat de UN die daar ook werkzaam is, dat die protocollen heeft. Uh, dus wij gebruiken het protocol van de UN en dat betekent bijvoorbeeld dat je op korte termijn ook moet kunnen bezoeken. Uh, Visit short notice. Ja, dus dat je niet drie maanden moet wachten voor je het land nee. in mag. Zodat alles even zo ge gemaakt kan worden dat het er goed uitziet. Maar... De organisatie waarmee we werken doet het zelfs binnen twaalf uur. Oké, okay. en dat kan wel in Noord-Korea. En dan is dat een onderhandelingsproces. Uh, waarbij je uh, moet uit onderhandelen, zou ik haar zeggen. Dat je bij, uh, ook bij plekken kunt komen die zij niet voorstellen. Nee. Nee, dat zijn we zelf ook een voorstel. Ja, want als je daar zo gewoon naartoe gaat... word je altijd alleen gebracht naar de plaatsen waarvan zij willen dat je ze ziet. En ja, dan... de, praktijk, de pra praktijk laat ook zien dat, dat uh, ze je, je daar ook al staan op te wachten. Uh, mensen die in Azië zijn geweest, die herkennen dat misschien wel. Dus de, de, de Aziatische hoffelijkheid. Maar natuurlijk ook om, heel om de controle zelf te houden. Terwijl op de plekken waar, uh, waar de organisatie uh, misschien hier zelf zei... van daar willen wij kijken en binnen twaalf uur... Daar merkten ze, daar waren geen comité's, daar merkten ze de onrust van wat gebeurt hier. Hier komen zomaar uh, buitenlanders komen kijken. Natuurlijk ook met officials van, uh, van de overheid. En dat was een totaal andere setting dan, uh, uh, dan zeg maar de georganiseerde setting. Ja. U zei net, we, ja, wij moeten natuurlijk ook uh, wel voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden vanuit Noord-Korea. Wat voor voorwaarden zijn dat dan? Nou, de voorwaarden is bijvoorbeeld: uh, als, je, als je hulp geeft, dan heb je toch, uh, dat wordt voornamelijk ingekocht in China. Een van de dingen is dat je in veel landen gewoon zelf ook het transport kunt, uh, kunt regelen. Hier is het in feite dat je het wel inkoopt... maar dat vanaf de grens tot aan uh, de, de plekken waar het wordt uitgedeeld als het om, uh, om voedsel gaat... Uh, dat het vervoer gedaan wordt door de overheid. Ja. Dus je moet een systeem hebben waarbij je heel goed checkt... van: uh, hey, wat hebben we ingekocht bij de grens, wat gaat over de grens... en vervolgens wat is uh, er in het warehouse, uh, het huis waar het wordt gestald... totdat het verdeeld wordt. Ja. Dus je moet heel nauwgezet op alle momenten moet je, moet je checken. En kunt u ook zelf bepalen waar u die hulp wilt geven... voor nee. dat door de overheid dat is, een, dat is een tweede punt. Uh, uh, Noord-Korea is in zijn geheel een land wat, uh, wat natuurlijk zwaar uh, in nood is... maar sommige gebieden zijn nog weer zwaarder dan andere... Maar in een aantal gebieden, uh, daar mogen organisaties niet komen. Terwijl misschien dat de ergst getroffen gebieden. zijn. En dat zouden heel goed de ergst getroffen gebieden kunnen ja. Ja. Gerard, zijn. Gerard zei net tijdens de muziek van... kan je niet beter mensen in Nederland gaan helpen? Nee, ik vroeg of oh. hem dat wel eens in zijn hoofd is geschoten... van wat raar dat ik me zo ver bezighoud van huis af... terwijl weet je, je, je buurvrouw eigenlijk gewoon in hoge nood zit. Dat, ja. dat lijkt me een soort wrijving op te leveren in je gedachten. Nou. Ik zou daar last van hebben. Nee, meer als mens. Dat je, dat je, dat je als mens realiseert dat je, dat je er niet alleen maar bent... om uh, betrokken te zijn op, uh, op mensen ver weg. Uh, als tier, de organisatie heeft een bepaalde doelstelling. Dus je werkt uh, he, uh, richting die doelstelling. Aan de andere kant merk je wel steeds meer binnen tier... maar dat is even een klein uitstapje. Wij werken veel met kerken samen. Mm -hmm. Omdat wij geloven dat kerken wereldwijd heel veel... juist op het gebied van armoede uh, of bestrijding van armoede kunnen betekenen. He, vaak lokaal, geworteld enzovoort dat wij wel onze, uh, ons nu bezinnen op de vraag... wat betekent het werk met kerken uh, in Afrika, uh, Azië en Amerika... wat betekent dat eigenlijk voor Nederland? Mm -hmm. Dus dat staat in die zin wel op onze agenda. van, ja. van hoe, gaan we dat, hoe gaan we dat vormgeven? Ja, want ja. Sascha, hoe vind jij dat ze daar hulp gaan bieden... terwijl jij hier te weinig te eten hebt? Nou, weet je, ik snap het wel. Want um, dat is ontstaan in een andere tijd. En door de crisis komen we nu gewoon hele nieuwe armoedesituaties tegen... Dus uh, ik denk dat dat aan de hand is. Hij heeft. mag doorgaan. Even een vraag van mij. mij u heeft een brief gestuurd, ik heb hem hier ook, hè, aan, ja. aan donateurs van Tier. Komt er geld binnen? Zijn de men, begrijpen de mensen dat dat, dat, dat geld nodig ja, is? Ja, er is komt hè? geld binnen. Ja. En, ja, ja. en krijgt u veel vragen van, van de donateurs? Van wat, wat doen jullie Nee, op dit, moment, uh, op dit moment niet. Nee. Wat nee, terwijl... had u wel verwacht? Nou, ik zou het me kunnen voorstellen, zoals wij die vragen zelf stelden hè, bij, bij Tier, zou ik me kunnen voorstellen dat mensen die vragen stellen. Ja. Wij zeggen wel eens met, met rampen eh, van je hebt wij-rampen en zij-rampen. Haiti gek genoeg gesproken, maar dat is dan een wij-ramp. Iedereen voelt gewoon meteen de empathie. Ja. En denkt van zo'n arm land. Uh, enzovoort. Maar je hebt ook landen waar wij uh, wat afstand toenemen. In Noord-Korea is typisch zo'n zeiland. Ja. Ja, maar maar daar heb je niks ja, van eigenlijk nee, ja. De tijd is op, daar kunnen we niet oh. meer doen. Ik ga jullie allemaal hartelijk danken voor jullie komst. Uh, Sascha, zullen we allemaal dat boek kopen? Dan is het probleem ook opgelost, ja, ja, hè? ik ja, ga hem kopen. De nieuwe armen ja, ja, van Sascha uh, ja, Meijer. Ik Sacha mij. Steeds jou kopen. Want <laughs> <laughs> ja. Er worden hier zaken <laughs> ja. gedaan. Na die uur gaan we verder praten over Dierendag... met Dierendaggast Marijke Verduin. Het dier is mens geworden, is de titel van een boek dat zij heeft geschreven. Nu het tijd voor het nieuws van drie uur. Heb je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 Dit is Radio 1.